Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for you, Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending vannacht. Het wordt weer een heerlijke radionacht met een gevarieerd aanbod... Amref, Flying Doctors, directeur Jacqueline Lampen in Nachtvluchten, zomercocktail tussen 6 en 7. Heren, Heresma senior, het zal u niet ontgaan zijn, hij overleed vorige maand op 79-jarige leeftijd. Journey Kaagman schrijft er vandaag weer een jaartje bij. We horen haar tussen vier en vijf. Straks in het tweede uur wijlen Piet Rekman. De politicus stond vooral bekend als... de luis in de pels van de Partij van de Arbeid. En in dit uur een compilatie van radioamusement uit lang vervlogen tijden. Een greep uit het materiaal van maar liefst 45 jaar geleden. Wat werd er zowel uitgezonden aan vermaak en culturele verrijking? in de maand juli van 1966. In ieder geval heel veel voordrachten geschreven door Annie M.G. Schmid... en uitgevoerd door klinkende namen van die tijd. We beginnen met omroepman, variétéartiest, stemmetjesmaker... en mallepietje uit de tv-serie Zwiebertje, Piet Ekel. Hij las op 3 juli 1966 het sprookje Roel met gevoel. Luistert u naar een bijdrage van de Vara, het heet... Hexen en zo Hexen en zo, Hexen en zo. Heksen en zo. Roel met gevoel. Nu ons zoontje is geboren, zei de koningin, zullen we een goed doop feest houden? Heel goed liefste, zei de koning, als je tante Oena maar weglaat. Waarom? vroeg de koningin. Tante Oena zou woedend zijn als we haar geen uitnodiging stuurden. Denk erom dat ze toverkracht heeft. Daar ben ik juist zo bang voor, zuchtte de koning. Stel je voor dat ze een wens uitspreekt bij de wieg. En stel je voor dat het een boze wens is. Kom, kom, zei de koningin. Tante Oena houdt van ons. Ze zal ons kindje enkel het goede wensen. Het doopfeest werd gehouden in de tuin. Alle fonteinen spoten roze water... en er brandden zesduizend blauwe gloeilampjes tussen de jasmijn. Hertoginnen en vorsten met gouden kroontjes verdrongen zich om de wieg... en streelden het hoofdje van de baby. Het laatst kwam tanta Oena. Ze was een machtige vrouw, groot en dik... helemaal in het paars gekleed met een toren van rood haar op haar hoofd. Ze keek in de wieg en zei... Wat een snoeperig kind! Kan ik jullie plezier doen met een wens? Wat hadden jullie gehad willen hebben? Het werd doodstil in de tuin. Alle gasten hielden hun adem in en wachten vol spanning af wat de vader en moeder zouden wensen. De koning schraapte zijn keel en begon... Ja, ik zou graag willen dat de prins heel sterk wordt en heel moedig en heel rijk, voegde hij er snel aan toe. De koningin keek om zich heen naar alle hoge gasten en zei... Wacht eens even, tantuna. Ik ben het daar niet bepaald mee eens. Wij zouden veel liever willen dat ons kindje een goed hartje had. Is het niet zo, lieve man? <tankt> bromde de koning. Ook hij keek om zich heen. En toen hij zag dat iedereen geestdriftig knikte, zei hij... Uh, wel, ja, ja, inderdaad, natuurlijk, ja, zeker... En daarom, sprak de koningin met ontroerde stem, daarom, lieve tante Oena, maak mijn zoontje een goed mens. Zo goed, dat hij meer aan anderen denkt dan aan zichzelf. Zo nobel, dat hij treurt als er iemand anders treurt. Het zij mens of dier. Er ging een gemompel van bewondering door het hele gezelschap. Wat een prachtige wens. Tante Oena plukte een takje jasmijn af en zwaaide ermee boven het kleine prinsenhoofd. Prins Roel zul je heten, zei ze. En je zult zien zoals je moeder je hebben wou. Roel met gevoel. Toen danste tante Oena de polka met de koning. De fonteinen spoten nu champagne, behalve twee die cola spoten... en het werd een verrukkelijk feest... Na afloop mochten alle gasten de Neushoorntuin bekijken. Een park waar honderden neushoorns achter tralies liepen. Daarmee was het festijn afgelopen. Het was spoedig merkbaar dat de wens van tante Oena geholpen had. Want toen prins Roel opgroeide bleek hij wel een bijzonder goed kind te zijn. Hij gaf al zijn speelgoed weg, zodat hij zelf nooit iets overhield. Telkens kreeg hij nieuwe hobbelpaarden, nieuwe rolschaatsen en nieuwe spoortreinen. Maar nog voor hij er zelf mee had gespeeld, zei hij Laten we het maar weggeven aan Pietje van de kolenboer. Mijn jongen, wil je er dan niet eventjes zelf mee spelen? Vroeg de koning. Nee, zei de prins. Ik heb het voor mezelf niet nodig. Ik vind het mij onnatuurlijk hoor. Zei de koning tot zijn vrouw. Integendeel, het is heerlijk, zei de koningin. Mijn lieve roel met gevoel. Het was wel jammer dat Roel zoveel huilde. Soms zat hij uren te snikken. En als de hofdames vroegen, wat scheelt eraan doorluchtigheid? Dan antwoordde de prins, ik huil omdat de vrouw van de kleermaker Hernia heeft. Of hij zei, ik huil omdat er arme kinderen zijn die nog nooit kreeft hebben gegeten. Of hij zei, wat vreselijk dat er oude mensen bestaan. Er werd besloten om alle arme, zieke en oude mensen zo ver mogelijk van de prins vandaan te houden. Ze werden naar een uithoek van het koninkrijk gebracht en daar zaten ze dan op een kluitje. De prins zag dus niets van hun ellende en dat was een hele rust. Maar helaas, er bleef nog altijd genoeg te huilen over. Hij huilde omdat de kamerheer een lintworm had. En toen de dokter kwam om de kamerheer te genezen, toen huilde de prins omdat de arme lindworm eraan was doodgegaan. Voortaan was het streng verboden aan het hof om te klagen of te treuren. Men had de plicht gelukkig te zijn en altijd te huppelen. En dat viel niet mee. Op een keer ontmoette Roel de kok in een van de gangen. Wat scheelt eraan, vroeg hij. Je kijkt zo sip, kok. Oh, mij scheelt niks, zei de kok haastig en deed drie huppelpasjes. Ik ben heel gelukkig, aha. Nee, nee, nee, niet waar, zei de prins. Er is iets. Zeg me maar dadelijk wat er is. Och zei de kok, ik ben wat somber gestemd... omdat mijn dochter zo lelijk is. Lelijk? Hoezo lelijk? vroeg de prins. Wat oh, wipneus, zei de kok, peenhaar en zulke voeten. Hij wees hoe groot. Ze krijgt dus nooit een man, want niemand wil zo'n lelijk meisje. Ze heet Isabel. Breng haar dadelijk hier, zei Roel, dan trouw ik met haar. De kok durfde niet tegensporrelen en hij haalde zijn dochter... Nou, lelijk was ze wel, hoor, met een wipneus, peenhaar en grote voeten. Maar de prins trouwde de volgende dag met haar. Dat was voor de oude koning en koningin wel een slag. Ze kwamen er niet meer overheen, kwijnden weg en stierven samen op één dag. En nu was Roel met gevoel de zelfkoning. Hij zat op de troon met naast zich koningin Isabel. En dit moet gezegd worden, ze was dan wel lelijk, maar ook erg lief en verstandig en ze zag al heel gauw dat haar man een raar soort koning was. Om te beginnen ging hij op reis, in zijn koets. En toen hij terugkwam, was zijn jas doorweekt van tranen. Wat is er? Waarom huil je zo? vroeg de koningin. O, oh, zei de nieuwe koning, wat een ellende overal. Ik zag een uithoek van ons land... waar alle oude, zieke en arme mensen tezamen zitten. En wat heb je daaraan gedaan? vroeg de koningin. Niets zei koning Roel. Ik moest zo vreselijk huilen. Ik kon niets doen. Aan tranen hebben ze niet veel, zei Isabel. Had je ze niet beter kunnen helpen? Oh, maar ik heb een heleboel gedaan, hoor, zei de koning. Onderweg kwam ik langs een gevangenis... waarin allerlei dieven zaten opgesloten, de arme kerels. Ik heb ze losgelaten. Wat? Lopen alle dieven nu vrij rond? vroeg Isabel verschrikt. Natuurlijk, de stakkers, zei de koning. En weet je wat ik ook gedaan heb? De neushorens vrijgelaten. De arme dieren zaten achter de tralies. De neushorens? Maar ze zijn gevaarlijk, riep de koningin. Wat ben jij voor een koning? Je bent een lor van een koning. Roel keek haar treurig aan en zei... Ik zal niet lang meer koning zijn. De vorst van hiernaast staat aan de grens met een groot leger. Hij wil ons veroveren. En wat ben jij dan van plan te doen? vroeg koningin Isabel... Niets, zei koning Roel. Helemaal niets. Op dat moment kwam de eerste minister trillend van de zenuwen binnen... en zei, Sire, de toestand is onhoudbaar. Uw onderdanen vluchten de bomen in, want overal lopen woeste neushoorns... en de dieven zijn bezig de bank te beroven. Uw volk is diep ongelukkig. Is dat zo? vroeg de koning met bibberende stem... en zijn tranen vloeiden weer. Toen verloor de koningin haar geduld... Ze greep een zilveren kandelaar en sloeg hem daarmee hard op het hoofd. Daar, zei ze, wat doe je nu? Roel keek haar bedroefd aan en zei, niets, lieveling. Sprakeloos van woede draaide de koningin zich om... en liep het paleis uit naar tante Oena, die boven op de berg woonde. Onderweg ving ze af en toe een glimp op van hollende neushorens. Ze zag ook groepjes sluipende dieven... maar ze was te boos om ergens bang voor te zijn. Hijgend kwam ze boven, bij tante Oena, die haar vriendelijk toeknikte. Ik verwachtte je al, lieve kind, zei tante Oena. Je komt me zeker iets vragen. Wou jij soms wat mooier worden? Dat heeft geen haast, zei koningin Isabel. Er is iets veel belangrijkers. Ik wou dat u mijn man een tikje slechter kon maken. Hij is te goed zeker, hè? vroeg tante Oena. Veel te goed. Ga jij maar naar huis, zei tante Oena. Het is al gebeurd. De koningin liep naar het paleis terug, zo snel als haar grote voeten haar dragen konden... en toen ze binnenkwam, zag ze haar gemaal staan met een grote stok in zijn hand. Hij stond te schelden tegen de eerste minister. Wat is dat hier voor een troep? Zij riep hij dreigend. Wilde nu, zeuren ze in de stad allemaal gespeus op de wegen, wat moet dat? Sluit ze ogenblikkelijk allemaal op. En wat hoor ik, staat er een vijand voor de grens? Zou je daar dan niets eens wat aan doen? Lanter, volter. Oh, roel zei de koningin die net binnenkwam. Wat ben je veranderd? Hij keek om en zag zijn vrouw staan. Jij, riep de koning Wit van Drift. Jij, jij hebt me geslagen, hè? Met een kandelaar, hoe durf je? Hij liep naar haar toe en gaf haar een draai om de oren. De ogen van koningin Isabel begonnen te stralen. Ze was plotseling mooi van geluk. Jij slaat me, riep ze opgetogen. En je kunt toch meer krijgen ook, riep de koning. Het hele hof kwam kijken naar de driftbuivende koning... en iedereen was dolgelukkig. En vanaf dat ogenblik heette de koning niet meer roel met gevoel... hij heette voortaan roel met een doel. Goed was hij nog wel, maar hij had geen tijd meer om te huilen... en hij was precies slecht genoeg om een beetje verstandig te wezen. Eén kanonschot in de lucht was voldoende om de vijand weg te jagen. De zieken werden beter gemaakt, de armen werden een beetje rijker gemaakt... alleen de oude mensen jong maken, dat kon de koning niet... Maar het was ook niet nodig, want ze zaten gezellig op een bankje te kijken naar de neushoorns in het park die stevig achter tralies werden gehouden. Zal ik aan tante Oena vragen of ze mij een beetje mooier maakt? vroeg de koningin wel eens. Nee, laat maar, zei de koning. Ik hou van je zoals je bent. Dit zijn prettige woorden om te horen. Daarom leefden ze nog lang en gelukkig. In juli 1966, gelezen door Piet Ekel, de acteur en variété-artiest, werd onder meer bekend door zijn rol als Malle Pietje in de televisieserie Swiebertje. Hij hoopt later dit jaar op 21 september 90 jaar te worden. Hendrik de Vries draaide daar zijn hand in ieder geval niet voor om. Hij bereikte in 1989 de respectabele leeftijd van 93 jaar. De Groningse schrijver en dichter liet na zijn dood een bijzonder oeuvre na... en werd gedurende zijn leven getooid met diverse literatuurprijzen. In juli 1966 was hij te gast in het NCRV-programma Literama... over boeken, schrijvers en dichters. Spits de oren, de eerste vraag moet zijn geweest. Wanneer zijn de Atlantische Balladen eigenlijk ontstaan? Atlantische Balladen die, uh, zijn bedunkt iedere jaar na 1930 ontstaan. Misschien 32 of 34. En verder in 1936 is er nog eens weer een periode geweest. En het jaar 1936, dat was het jaar van de Spaanse burgeroorlog... en van de overlijden van mijn vriend Slauwerhof. Dat voel ik wel heel sterk als een mijlpaal. Kunnen we uit een van die bundels iets horen? Ja, laat mij uit uh, verschillende van die kleine bundels... waar narhal uit is samengesteld... laat mij daar stijltjes geven die mijns inziens erg uh, vertegenwoordigend zijn. Uit vlamrood, laatste blik. Boomgeraamten, elke spruiten trekken, klagende vertrekken. Het weerlicht is langs het poortplein ingeslagen. Tegen hakken, roesten, sloten, goten, lekken. Hier verborg ik haar, bebloed. Duisternis genoeg om alles te bedekken. Van mijn daad werd niets vermoed. Kon ik dit verdragen? Enig wezen waar mijn ogen me ooit in zagen. Heb je mij vergiffenis gegeven in mijn dromen met uw lach? Dat ik zelfs bij dag in mijn wakend leven nog eenmaal zag. Langs die deur waar ik overnachtte, hoorde ik haar voorbijgaan, Onverwachte huivering. Ik trachtte heimelijk haar na te rennen. Het was de vrouw die ik aan haar schaduw zelfs herkennen zou. Zulk mijn woede van verkrampt beheeren, voel ik nooit mijn zenuwen verteren. Langs de vijvers, langs de trappen van een hoekgebouw, bleef ze zichtbaar om te wenken of ik naderen wou. Maar in mijn onzalige denken was geen plaats meer. Mijn wijd open ogen worstelden in onvermogen met het wemel naar mensenmassa's en begrepen dat zij zo niet waren voorgelogen. Dat geen waan, geen schepping zelfs van zo langdurig het wepen, zo mijn zinnen op kon zwepen, maar ze was mij ratloos ontvlogen. En uit de bundel silenen, De gevechtsvlieger. Ik ging voort naar het nu weer hoog wuivende gras. Waar de krijger in vlammen gevallen was van het ontzaggelijk wolkenruim. Ik ging voort of mijn razende wind mij droeg. Tot alles in het rond naar de laagte sloeg. Toen brak opnieuw die rode pluim. De wind joeg mij ver van het zinkend land. Ik dreef in het zacht door helse brand. Ik volg het spoor In een rook... Dus dat is zaterend achterlied. Hij ging karmend om. Hij herkende mij niet. Ik riep, hij gaf geen gehoor. Het was na 45, me dunkt jaar 46 of begin 47, dat ik jouw nieuwe bundel Tovertuin in handen kreeg. En die bundel gaf mij het gevoel dat je in Tovertuin iets nieuws aan jouw poëzie, voor zover ik die kende, had toegevoegd. Ben je dat met me eens? Ja, dat is zelfs in die mate waar. Toen mijn... Uh, enkele jaren geleden... Mijn vroegere versen... Waar dan ook de tovertuin al toe behoren... Toen die gebundeld werden... Toen viel het mij op dat die bundel eigenlijk uit twee helften bestond. Het ene was dan tot en met Atlantische Balladen. Dus de versen van Nergal en van Atlantische Balladen. En het tweede deel... Dat bestond uit tovertuin. Wat daaronder de naam romansen gedrukt is... Met de nodige weglating natuurlijk van versnemen, minder bevredigen. En wat vroeger verschenen was als caprichos. Maar uh, wat ik nu grotesk noemde. Dat we min of meer een nevenproduct. Eigenlijk zou ik zeggen een wat koeler nevenproduct van Tovertuin is. Hmm. Ik voelde dat het veel beter geweest zou zijn bij nader inzien. Die bundel in twee delen uit te geven. Dus eerst Nergal en Atlantische Balladen. En een, een aparte band Tovertuin en uh, grotesk hoe is het met dat verband tussen jouw tekenwerk... ik bedoel nou de tekeningen met je figuren en zo... ten opzichte van jouw poëzie? Ze hebben beiden eh, enigszins een cycluskarakter. Dat komt bijvoorbeeld de Atlantische Balladen heel sterk uit. Daar staat geen vers in dat in een andere bundel had kunnen staan. Maar met Tovertuin is het ook wel ongeveer zo. Er is een... Men zou een uh, dichtbundel van mij altijd min of meer als een groot gedicht... maar dan van onoverzichtelijke compositie kunnen beschouwen. Het heeft iets van uh, een Er kon meerdere of mindere bloemen in zitten. Er is geen streng logische uh, ordening, Maar het steekt wel heel nauw waar deze bloem staat en waar die bloem staat. Ik werk mijn gedichten niet strikter altijd... maar toch zoveel mogelijk en vaak wel helemaal uit zonder hulp van het papier. En ik vind zelfs dat het papier vaak een storende factor is. Het gedicht heeft zijn dynamiek via de menselijke spraakorgaan... en zowel de schrijfkunst als de tekenkunst hebben die via de hand. Het is natuurlijk wel zo dat simultaan het karakter van het handschrift... en het karakter van het gedicht elkaar kunnen versterken. Maar het is niet zo dat gezien langs de weg waar langs de schepping zich voltrekt... dan is tekenen meer verwant aan het functie van het schrijven... En terwijl het dichten enigszins vijandig is aan de functie van het schrijven. Ja, kunnen we ook nog uit uh, Tovertuin een enkel karakteristiek gedicht horen? Of vind je het zo gesloten dat je zegt, dat, daar haal ik niks uit? Ik zou zeggen dat het eigenaardige karakter van Tovertuin vooral is... dat het min of meer een synthese wordt tussen de versen die ik verteld heb... en waar ik me dan te hoog in de vertaling, mee vriend heb... en met mijn zelfstandige poëzie... Ik zou misschien door een paar versen van overeenkomstig onderwerp... naast elkaar te zetten het verschil tussen tovertuin... en het nevenproduct van tovertuin. Dus zoals ik zei, zoveel koelere grotesken ja, ja. naast elkaar kunnen zetten. Ja, dat zou heel goed zijn. Ja. Een typisch gedicht van het nuchtere gehouden en ook het meer laten doorschemeren dan er gezegd wordt is het laatste van mijn caprichos, oftewel grotesken. Ik ben een kleine Zigeunerprinses. Mijn vader heeft een gevaarlijk mes. Mijn moeder had oorbellen, prachtig rood. Nu draait ze zelf, moeder is dood. Haar kraal heb ik ook om de hals. Ze schold mijn vader voor vuil en vals. Mijn mooiste speelgoed heeft zij gebroken. En toen heeft vader haar doodgestoken. Vader is wijs, moeder was dom. Ze komt soms weer, en ik weet waarom. Het is om haar kralen en om haar bel. Maar als ik iets vraag, als ze niets vertellen. Haar oorbellen en haar kralensnoer... heb ik goed op onder de vloer. Een kleed erover, een zware kast. Voor vader is dat een lichte last. Hij weet wel dat ze terug kan komen. Anderen zeggen, het zijn maar dromen. Het zijn maar schaduwen tegen het behang. De mensen zijn dom, de mensen zijn bang. In een zeer verwante situatie wordt geschilderd uit een tovertuin. Vader, lijk ik op die vrouw. Alleen haar gitaanse zwartheid. Je krijgt nooit haar kwade trouw, haar trots, nog haar norse hardheid. Vader, waarom draag ik rouw? Geen kleuren, goud, geel of rood meer. De jurk mag uit, weg dat lint. Ik wil dan niet omtreuren. Zoals al je moeder kent, maar ook vriendin van mijn broodheer. Ik wou dat zij het mocht bespeuren. Ze heeft in het kilgebouw mij twaalf jaar getergd, jou tien jaar. Blijf hier, door ontzettend noodweer. Waar is die vrouw heen gegaan? Daar schijnt geen maan en geen zon meer. Kan ze er nooit meer vandaan? Hoort ze niets van het onweer? Voelt ze niets van deze kou? Soms denk ik, de honden zien haar. De honden zijn s'nachts halfblind. Morgen is de storm voorbij. En jij bent een mooi lief kind... We zullen het portret verscheuren. We slapen met groot auto Dan Dan ik niet eerst vastgezet. Nu randelt ze op alle deuren. Weinig liggen beter dan zij. Nu lijkt het me zo dat in de laatste tijd... er weer een nieuw aspect aan jouw poëzie is toegevoegd. Waar iedereen al van op de hoogte was eigenlijk. En waar ook vaak over gesproken is. En je hebt zo pas zelf de naam laten vallen. Spanje. Ik denk aan jouw laatste bundel. Iberia. Spanje op zichzelf is geen nieuw element. Maar deze mogelijkheid om mijn indrukken van Spanje op deze manier te vertolken, dat is in mijn poëzie wel nieuw. Een soort voorafschaduwing daarvan is geweest, maar dat was veel minder op de voet de werkelijkheid volgend, met zwervend en dromend in Spanje dat in het Zuid-Afrikaanse tijdschrift standpunten voorzien is. Wanneer ik in Spanje destijds een uh, reisdagboek, een dichterlijk reisdagboek had kunnen bijhouden... zoals bijvoorbeeld Jacob Israël de Haan er in Palestina gedaan had... dan had het er zo moeten uitzien als dit. Maar dat kon ik toen niet. Ik kan niet tegelijk die indruk opnemen en verwerken... wat ik in Spanje dichter was van heel andere aard. Um, jij zegt, ja, zoals het zich nu in Iberia heeft geopenbaard... zo was het een nieuw aspect van mijn poëzie. Je weet dat men over jou gesproken heeft... Of dat je zelf die termen ook wel eens gebruikt hebt, de Groninger Spanjaard of de Spaanse Groninger. Hoe je ja, dat nou wel wilt stellen? Dat is het eerste in studentenblad, ik geloof in de Klaarkronieken gedaan, hier in Groningen. Ja, die zei van, ja, dat een Spaanse Brabanter mogelijk is, waarom dan geen Spaanse Groninger? Ook dat was helemaal wel geestig artikel, daar waren wel meer uh, raken... Uh, dingen in gezegd. Uh, dat zou ook heel goed kunnen. Toch, geloof ik, eh, ik ben het natuurlijk eens met die invloed van Spanje... omdat je dat herhaaldelijk eh, kunt lezen. Dat, je, dat kun je nagaan. Eh, maar hoe denk je er nu over als ik zeg dat ik... evengoed in jouw poëzie, laat ik maar eerst zeggen... een Groninger herken... maar als je spreekt over poëtische of verstechnische verwantschap... ik in jouw poëzie net zo goed duidelijke... Elementen van oud-germaanse, oud-noorse, oud-ijslandse poëzie zou kunnen aanwijzen? Ja, dat is zeker waar, en dat spiegelt zich zelfs af in de techniek. Er zijn, uh, zowel in Tovertuin, of liever speciaal in Tovertuin, zijn ook een heleboel gedichten die uh, berusten op uh, de bouw van het Metleouse-vers, dat toch indirect dan op het Germaanse heffingsvers ook ja. gaat, al is het rijm eraan toegevoegd. Ja, zeker. Dat is ja, zeker zo. En dat is verschil met het Spaans niet zo geweldig. Want het Spaans heeft ook een enorm duidelijk krachtaccent... dat zijn invloed ook op de versificatie heeft. Bilderdijk spreekt dan ook uh, van het Spaans... als uh, die spruit van hetzelfde Groots Latijn... waar het oosten gelooft met avondwederschijn... en het vier Romeins met stochwandels verenigd van het noordgehard door zuiderlucht gelenigd. Al dus Hendrik de Vries in juli 1966. Dat laatste vond ik wat moeilijk te verstaan... maar het was volgens mij dus een citaat van Willem Bilderdijk. Ik heb nog even geprobeerd dat te achterhalen... maar helaas, dat is me niet gelukt. Hendrik de Vries dus, met voordrachten uit eigen werk... in een bijdrage van de NCRV. We gaan verder met Radio Amusement uit juli 1966. Zomaar een keer in Vlucht in het Verleden... 45 jaar teruggegaan in de tijd, om dan te zien en te horen wat er toen zoal aan culturele verrijking werd uitgezonden. Veel Annie M. G. Schmid in ieder geval. De nu volgende voordracht werd uitgevoerd door Dogi Rugani... geboren als Albertine Dorothea Caroli in 1898 in Amsterdam... en daar ook overleden op 84-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar 10 juli 1966... en Dogi Rugani begint met de titel van het sprookje... Vreemde juffrouw Bok. De burgemeester zat in zijn werkkamer op een gebeeldhouwde gotische stoel. Hij drukte op een belletje en zei tegen de bediende die binnenkwam... Vertel eens, hoeveel mensen zitten er nog in de wachtkamer die mij willen spreken? Eentje, burgemeester, zei de bediende. Een oude dame of dame, voegde hij er weifelend aan toe. Hoezo of dame, vroeg de burgemeester. Ze is niet zo heel erg dame, zei de bediende. Laat haar binnen. De dame die niet zo heel erg dame was, kwam binnen. Ze zag er bijzonder slordig uit. Ze zag er uit of ze vier weken in een droge sloot had geslapen. Haar grijze haar zag er uit of er zojuist een duif in had gebroed. Achter haar stoffige brillenglazen keken twee scherpe ogen de burgemeester aan. Ik ben juffrouw Bok, zei ze en ik moet mijn huisje uit. Kom, kom, zei de burgemeester vriendelijk, dat geloof ik niet. In deze stad wordt nooit iemand uit zijn huis gezet. Oh nee, zei juffrouw Bok. Nee, zei de burgemeester. Ik woon in de Stoofstraat, zei het oude mens. Oh juist, dan is het een zeer speciaal geval, zei de burgemeester. We moeten die hele straat afbreken... omdat er een machtig hotel komt te staan. Tja, daar is niets aan te doen, dat is gewoon gemeentepolitiek. En waar moet ik dan wonen? vroeg juffrouw Bok. U krijgt een andere woning toegewezen, zei de burgemeester. In een keurige buurt, in een modern flatgebouw. Daar wil ik niet in, zei de juffrouw Beslist. Ik woon al veertig jaar in de Stoofstraat en ik wil niet in een moderne flat. Daar voel ik me niet thuis. Tja, zei de burgemeester. Hij keek ter sluiks op de klok. Ik heb een afspraak met de dominee, dacht de burgemeester. Hij zit op me te wachten met de dambord. Hij zuchtte. Waar moet een mens als ik dan heen? vroeg juffrouw Bok. Tja, zei de burgemeester nog eens. Kijk, mijn waarde juffrouw Bok, het is erg onverstandig dat u niet in een moderne flat wilt wonen. Er is daar een modelkeukentje, en een vuilafvoer, en een lift, en centrale verwarming. Dat heb ik allemaal niet nodig, zei Juffrouw Bok. Ik wil er niet in. Ik woon nog liever in een muizenhol. Goed, zei de burgemeester, gaat u dan maar in een muizenhol. Goedendag. Het bleef even stil. Juffrouw Bok kneep haar ogen half dicht en keek de burgemeester lang en nadenkend aan. Hij kreeg het warm. Hij voelde zich niet op zijn gemak. En waar vind ik een muizenhol? vroeg ze. Haar stem had een dreigende klank. Ze ziet eruit als een oude heks, dacht de burgemeester. Hoort u eens, zei hij. Het was natuurlijk maar een grapje van dat muizenhol. U gaat heel gewoon in dat nieuwe flatje en dan zult u eens zien hoe... Maar juffrouw Bok stond op en ging naar de deur. Ze had een Japon aan die bedrukt was met allemaal vleermuizen. En er hing een spinnenweb achter op haar rug. Bij de deur draaide ze zich nog één keer om en zei... Het lijkt me beter dat u een muizenhol zoekt. Niet voor mij, maar voor uzelf. Toen trok ze de deur achter zich dicht... en de burgemeester was alleen. Hij veerde zijn voorhoofd af met een zakdoek en zei... wat een vak, burgemeester. Ik moet toch nog eens kijken naar dat malle mens. Hij ging voor het raam staan en zag hoe juffrouw Bok de voordeur uitkwam. Hij keek op haar neer en zag dat er werkelijk een duif zat te broeden in dat grijze, warrige haar. Geboeid bleef de burgemeester kijken. Hij had het niet gek gevonden als ze per bezemsteel was weggevlogen. Maar ze stapte in een heel oud autootje... en reed veel te hard en met een loeiende klek zon weg. Foei, zei de burgemeester, vreemd schepsel. En nu naar de dominee. Hij keerde zich van het venster af en wilde terug naar zijn stoel... Maar de korte weg van het raam naar de stoel was zo vreselijk lang geworden. En de stoel zelf was reusachtig groot geworden. En hij kon zich niet staande houden op zijn benen. Hij viel voorover en moest op handen en voeten verder. Handen? Het waren geen handen. Het waren klauwtjes. De arme burgemeester keek radeloos in het rond... en zijn oog viel op de grote spiegel waarin hij de hele kamer zag. Hij zag zichzelf ook. Een muis... Hij was in een muis veranderd. Het was dus toch een hek, zei hij. Wat moet ik beginnen? Ik moet vanavond een redenvoering houden. Hoe moet ik dat doen als muis? Hij schraapde zijn keel en probeerde hoe het klonk. Stafgenoten, riep hij. Maar alles wat er uit hem kwam was een eng gepiep. Hij wilde het nog eens proberen. Maar de deur ging open en zijn vrouw kwam binnen. Herman, riep ze. Waar ben je, Herman? Hier, piepte Herman en liep op haar toe. De burgemeestervrouw keek naar beneden. O, ha, ja, help, riep ze. In een oogwenk stond ze bovenop de gebeeldhoude gotische stoel. Een muis! Liefeling, luister nou eens, zei de burgemeester... en hij probeerde in de stoelpoot te klimmen. Maar het enige resultaat was dat zijn vrouw harder en harder schreeuwde. De deur ging open en er kwamen mensen binnen. De bediende, de werkster en allebei zijn kinderen. Een muis! schilde mevrouw. De kinderen lieten zich op de vloer vallen... en grepen joelend naar de muis... die onder het antieke kabinet vluchtte... met een klein kloppend hartje. Ik ben jullie vader, riep hij. Geloof me toch, ik ben heus jullie vader. Haal de val, zei mevrouw. Haal onmiddellijk de muizenval van Zolder. We kunnen hem zo niet pakken. Maar we doen een stuk kaas in de val... dan hebben we morgen. De hele nacht zat de arme burgemeester... onder het kabinet. Hij zag midden in de kamer de muizenval staan en dacht lang en diep na. Misschien is het beter, dacht hij, dat ik de val inga, uit vrije wil. Ze zullen de val oppakken, ze zullen me in de ogen kijken en dan, ook al kan ik niet spreken, dan zullen ze me wellicht herkennen aan mijn ogen, aan mijn gebaren. Met open ogen liep de burgemeester in de val. Hij hoorde het deurtje achter zich toeklappen. Na enige weifeling at hij de kaas helemaal op en wachtte. Om acht uur s morgens kwam zijn dochtertje Tine kijken. Hij zit erin, riep ze. Hij zit in de val. Ach, wat een schatje. Zijn keeltje klopt van angst. Dat gaat dan goed, dacht de burgemeester. Ze vindt mijn schatje. Ik ben je vader, Tineke, riep hij. Ho, oh, het piepte Tineke. Wat moeten we met hem doen? Eh, wat een vies beest riep haar moeder, die op twee meter afstand bleef staan. We moeten hem natuurlijk verdrinken. De burgemeester werd ijskoud van schrik. Wou je mij verdrinken, vrouw? riep hij. O, hij piept weer, zijn zei de moeder. Wie durft dat beest te verdrinken in de gracht? Gelukkig was er niemand in huis die het durfde. Iedereen vond het griezelig. Ook Jan, de zoon. Ha, ah, daar komt net de postbode, zei mevrouw. Postbode, luistert u eens, we hebben een muis gevangen in die val... En we vinden het eng om hem te verdrinken. Zou u het even voor ons willen doen, dan krijgt u een van burgemeesters lekkere sigaren. Wel ja, vooruit maar, dacht de burgemeester bitter. Geef mijn sigaren maar weg om het te verzuipen. Ik rook niet, zei de bosbode, maar geeft u mij die val maar mee. Hartelijk dank, zei de burgemeester, vrouw opgelucht. En daar ging haar arme man met muizenval en al in de tas van de posterijen. Nou... Verdrinken, zei de postbode hardop onderweg. Nee, ik verdrink geen dieren. He, ik weet iets veel leukers. Ik stop je door de brievenbus bij de dominee... omdat hij altijd beweert dat ik zijn brieven te laat bezorg. Wacht, we zijn er al. Hier is de deur van de dominee. Op de stoep deed hij de val open en pakte de muis voorzichtig beet. Denk erom als je me bijt, zei hij. Zei de burgemeester. En daar ging hij door de brievenbus. Omdat het enkel een spleet was in de deur, viel de burgemeester in de gang. Hij rende zo hard mogelijk de hele gang door om een gaatje te vinden waar hij zich kon verstoppen. Er was nergens een gat en hij vluchtte een kamer binnen. Het was de studeerkamer waar de dominee heel alleen zat te dammen. Hij wacht nog steeds op me, dacht de burgemeester. Zal ik hard piepen? Ach, nee. Natuurlijk herkent ook hij me niet. Maar wat een heerlijke boekenkast. Ik ga tussen de boeken zitten. Hij vond een aardig holletje tussen de Bijbel en kook eens iets anders. En omdat hij verschrikkelijke honger had... begon hij aan het kokboek te knagen. Daarna begon hij aan het Oude Testament. Toen ontdekte de dominee hem. Hij gilde niet. Daarvoor was hij een te kalm mens. Maar... Hij haalde zijn grote rode kat in de studeerkamer... en wachtte toen af met gevouwen handen. Dat is een misselijke streek van je, kerel, zei de burgemeester. En dat terwijl we altijd samen dammen. Maar de dominee verstond hem niet. En de grote rode kat sloeg met zijn voorpootje tussen de boeken... terwijl de muis radeloos zocht naar een opening. Oh, was er maar een gaatje in behang. Oh, was er maar een gaatje, dacht hij... En juist toen de kat zijn geduld verloor... en zich met zijn hele lichaam achter de boeken wrong... toen zag de burgemeester een heel klein gaatje... waar hij zich doorheen wurmde. Hij tuimelde aan de andere kant naar beneden... en kwam terecht in een halte achter de muur... waar twee felle oogjes hem aankeken. Wat moet dat? vroeg de grijze vrouwtjesmuis tegenover hem. Oh, pardon, zei de burgemeester dankbaar dat hij iemand vond waar hij mee kon praten. Uh, u bent mevrouw Muis, neem ik aan. Weduwe Muis, zei ze. Ik werd achterna gezeten door de kater van de dominee, zei de burgemeester. De weduwe Muis werd dadelijk vriendelijker en keek hem vol begrip aan. Oh, die rooie zuchtte ze. Hij hey, is het, mijn man het vorig jaar. Ze stokte. Ik begrijp het, zei de burgemeester medelijdend. Mijn sympathie gaat volledig naar u uit... Woont u hier? Ik woon in het huis hiernaast, zei de muis. Ik heb een schattig woningje. Komt u maar mee. De burgemeester volgde haar door een nauw en donker gangetje... en ondertussen bleef de weduwe muis babbelen. Uh, u bent knap om te zien, zei ze. Mooie snorren, ferme staart. Uh, uh, dank u wel, zei de burgemeester. Heeft niemand u ooit gezegd dat u een prachtige staart hebt? Vroeg ze. Uh, nee, uh, dat heeft nog niemand gezegd. Nou, maar het is zo, zei ze. Nu klimmen we even langs deze plank naar boven en dan zijn we in mijn huisje. Hier is het. We zitten hier vlak onder de vloer van een keurige heer, zei de weduwe. Hij eet heerlijk elke dag brood met ham en kaas. En de vloer zit vol prachtige reten, zodat de kruimels regelrecht op mijn hoofd vallen. Het enige nare is dat ik me soms wat alleen voel. Maar misschien zou u er wat voor voelen om met me te trouwen? Uh -huh, zei de burgemeester en werd heel verlegen. De weduwe giegelde en keek hem schalks aan. Maar toen hief ze haar pootje op en zei... Stil, ik geloof dat hij thuiskomt, de heer die hierboven woont. Er waren inderdaad zware voetstappen te horen... en de planken bogen en kraakten. Zo nu en dan, zei de weduwe muis... zo nu en dan doet mijn keurige heer het luikje in deze vloer open. Dan zie ik zijn hand... In het begin schrok ik daarvan, maar nu niet meer. Nu weet ik wat hij doet. Wat doet hij dan? vroeg de burgemeester. Hij stopt allerlei gouden dingen onder de vloer, zei de muis. Kettingen en ringen. Kijk, hier ligt het allemaal waardeloos spul. Je kunt het niet eten, je kunt het niet ruiken. Daar ligt de hele troep. En ze wees met een roze pootje. Wel, alle teksten, zei de burgemeester. Want vlak bij hem, op een achterloos hoopje onder het luik... lagen allerlei kostbare voorwerpen sieraden, ringen, zelfs diamantenbrosjes. Vraai wel, zei de weduwe, maar volstrekt nutteloos. O, luister, mijn heer heeft bezoek. Als u hier gaat staan, hoort u elk woord wat ze zeggen. De burgemeester ging op de plek staan die ze aanwees en luisterde. Hij hoorde duidelijk wat de keurige heer zei. Vannacht om één uur dus, zei de stem. Dan slaapt ze al lang. Ze heeft al de juwelen in haar kous onder de matras. En als ze wakker wordt vroeg de andere stem. Als ze wakker wordt, is het met haar gedaan. Ze mag volstrekt geen geluid maken... want je weet dat vlak daarnaast de notaris woont... die een hond heeft en een telefoon. Uh, maar goed, we gaan dus door de balkondeuren naar binnen. Is dat duidelijk? En neem nou maar een biertje en een stuk worst. Hebt u dat gehoord? fluisterde de burgemeester met trillende stem. Jazeker, zei de weduwe opgewekt. Worst gaan ze eten. Zo meteen regenen de velletjes door de reet. Nee, zei de burgemeester. Ik bedoel, de diefstal die ze van plan zijn. Diefstal en waarschijnlijk zelfs moord. Wacht eens even. Naast de notaris, dat, dat moet mevrouw de Bruin zijn. Die is heel rijk en woont alleen. Ik ken haar goed. Wat schandelijk. Daar moet een stokje voor gestoken worden. Dat mag niet gebeuren. Ik zal het beletten. Wat ga je nou toch doen, riep de weduwe verstrikt. Je wilt toch niet naar ze toe? Ja, zeker, zei de burgemeester grimmig. En hij begon zich door de kier heen te werken om in de mensenkamer te komen. Doe dat niet, het is dodelijk gevaarlijk, pas toch op, smeekte de weduwe. En ze probeerde hem aan zijn staart terug te houden. Laat me los, grauwde de burgemeester, gaf een ruk aan zijn staart en vrom zich door de kier. Daar stond hij vlak naast de stoel van de dief. In zijn verontwaardiging vergat hij helemaal dat hij maar een kleine nietige muis was. Hij ging op zijn achterpootje staan en riep... Als hoofd van de politie beveel ik u mij te volgen. U bent gearresteerd. Jij mag een muis, zei de ene boef verwonderd. En piepen dat hij doet, zei de ander. Wacht eens. Hij stond op, nam zijn stoel met twee handen beet en sloeg ermee naar de burgemeester. Die nog steeds niet vluchtte het is me aan te raken piepte hij schril maar de tweede slag was raak en de arme muis lag doodstil hoeps zei de man greep de dode muis bij de staart en gooide hem met de raam uit daar lag de burgemeester in de goot maar dood was hij niet enkel bewusteloos een smal stroompje spoelde langs hem heen en door de koelte van het gootwater kwam hij weer bij hij stond op en keek om zich heen. vlakbij was een kelderrooster, waar hij bliksemsnel doorkroop. Oh, ik wist niet dat een muizenleven zo onbeschrijfelijk akelig was, zei hij. Oh, en nu ruik ik gebakken spek. Het komt van boven, en ik heb zo'n geweldige honger. Oh, ik ga doodgewoon de keldertrap op. Hij liep de trap op en volgde de geur van het spek. Hij kwam terecht in een keukentje waar het verrukkelijk rook. En waar zo'n onbeschrijfelijke wanorde was... dat hij zich erg gemakkelijk kon verschuilen achter een mand met wortelen. Hier wil ik voorlopig blijven, dacht de burgemeester. Wat een heerlijke keuken. Maar ik zie wel twee voeten heen en weer lopen. Damesvoeten met ruiten pantoffels. Hij hoort een kast opengaan en gerinkel van aardewerk. Toen werd er vlak bij zijn neus een schoteltje neergezet met een paar stukjes spek. Goeie help zou dat voor mij bedoeld zijn, dacht de burgemeester. Of is er misschien een kat in de buurt? Maar ik ruik geen kat. De geur van het warme spek was nu zo dichtbij en zo verleidelijk. De voeten waren er nog, maar ze stonden met de hielen naar hem toe. Ze staat voor het raam, dacht de muis. Ik waag het erop. En hij schrok de gulzig het eerste stuk naar binnen. Onmiddellijk daarna begon de keuken te draaien. Hij voelde zich zo vreselijk duizelig dat hij zijn ogen sloot. En toen hij ze weer opendeed... zag hij dat hij met twee handen op de gootsteen leunde. Handen, ja zeker. Twee heuse fijne echte handen. Wat aardig burgemeester dat u me komt opzoeken. Zei de dame van de voeten. De burgemeester keek naar haar. En daar stond ze. Het was je vrouw Bok. Is het geen aardige woning? vroeg ze. En is het niet een lief straatje waar ik woon? Kijkt u maar eens even uit het raam. De Stoofstraat. Hij keek uit het raam. Het was een erg lief straatje. Ik, uh, <laughs> ik was een muis, zei hij. Een muis? Hoezo een muis? vroeg je vrouw Bok verbaasd. U bent de burgemeester en u komt eens kijken naar mijn huisje... Het zou toch zonde zijn om het te laten afbreken, nietwaar? Ze keek hem met haar felle ogen aan. En de burgemeester voelde zo'n grote blijdschap dat hij begon te lachen. <laughs> Natuurlijk, juffrouw Bok, zei hij. Ik pikkel er niet over om deze buurt te laten afbreken. Blijft u hier maar rustig wonen. Dat is dan ook weer in orde, zei ze vrolijk. En zal ik nu een lekker kopje koffie zetten... Nee, nee, ik heb geen tijd, riep hij. Ik moet onmiddellijk weg. Ik moet dadelijk, dadelijk naar het politiebureau. Er is haast bij. Een uur later zaten de twee boeven achter slot en grendel, En de burgemeester rookte een sigaar in zijn gebeeldhouwde gotische stoel. Zijn vrouw begon voor de vierde maal te klagen. Twee dagen weg geweest. En je wilt me niet eens vertellen waar je geweest bent. Wat, wat moet ik daar nu van denken? Waar ben je geweest? Eerst bij de dominee, zei haar man. Dat is niet waar, riep ze. Hij heeft op je zitten wachten met zijn dambord, maar je kwam niet. En toen bij een weduwe, zei de burgemeester. Bij weduwe? Bij welke weduwe? Ze vond dat ik zo'n mooie staart had, wilde de burgemeester zeggen. Maar hij slikte de woorden nog op tijd door en ging verder. Toen was ik in de goot. Ja, dat is natuurlijk een grapje. Ik vind het niet een leuk grapje, zei mevrouw. Laten we dan nu gaan eten, zei de burgemeester. Ik wou het liefst gebakken spek. Dit was Heksen en zo. Een verhaal van Annie M. G. Schmid werd verteld door Dogi Rugani. Muziek Peter van Münster en Kordoesburg. regie Ad Leupler vreemde juffrouw Bok in Heksen en Zo van de Vara uit 1966. Hans Veerman werd in die tijd ook al geëngageerd voor dit soort klusjes. In dit geval werd het een literaire poëzievoordracht genoemd... wederom geschreven door Annie M.G. Het heet Simon en de Varkentjes. De datum van de uitzending was 24 juli 1966. We gaan weer naar Heksen en Zo. Hexen en zo Hexen en zo Simon en de varkentjes. De koning van Belutsistan zit in een gouden koets... die iedere dag gevreven wordt met glanzo koperpoets. Er staan geen paarden voor de koets, dat is nou weer zo gek... maar zeven kleine varkentjes met bellen om hun nek. En als je vraagt, waarom dan toch? Dan zegt de koning, kind, die varkentjes van mij... die lopen sneller dan de wind... Wie past er op die varkentjes? Wie moet er voor ze zorgen? La la, dat is een heel verhaal. Ik vertel het liever morgen. Wat? Moet ik het vandaag vertellen? Nou, daar gaat hij dan. Er woonde ook een jongetje daar in Belutschistan. Die was zo lui, zo lui. Eerst was hij knechtje bij een slager. Toen was hij conducteurtje en toen was hij pakjesdrager. Toen kwam hij in een dassenzaak. Toen bij een schare sliep. Maar telkens werd hij weggejaagd, omdat hij altijd sliep. Wel, Simon, zei zijn moeder. Luie Simon, zei zijn moeder. Ga nu maar naar de koning toe en word daar varkenshoeder. Zo kwam hij in paleis om op de varkentjes te passen. Hij moest ze iedere morgen vroeg met oude klonje wassen. Hij moest hun teentjes lakken en hun staartjes onduleren. En als ze sliepen, moest hij ook hun kussentjes omkeren. De koning zei, wees lief voor ze. En als ik ooit gekrijs hoor, dan word jij opgesloten in de toren van paleis, hoor. Maar eens ging Simon met ze wandelen in de zonneschijn. Hij hield de zeven varkens ieder aan een lange lijn. En ja, natuurlijk kreeg hij slaap. En midden in het bos, daar viel hij plots in slaap. Oh, hij liet het lijntje los. Pas toen de zon al onderging, deed hij zijn ogen open. Daar had je het al. Eén varkentje was stiekem weggelopen. Hij vroeg aan iedereen, hebt u een varkentje gezien... met roodgelakte teentjes en een belletje, misschien? Maar niemand had het beest gezien. Hij zocht en zocht en zocht. En eindelijk heeft hij op de markt een varkentje gekocht... Hij waste het netjes af en lakte al zijn teentjes rood. Toen kreeg het nog een belletje om, maar verder bleef het bloot. Dat merkt geen mens, dacht Simon vrolijk. Niemand merkt het. Kom. En met zijn zeven varkentjes kwam Simon dus weer om. Maar smorgens vroeg, daar wou de koning net als andere dagen... een beetje rijden in zijn mooie gouden varkenswagen. Daar op de bok zat de koetsier. Die trok de teugels aan. Zes varkens gingen lopen, maar het zevende bleef staan. Het zei, knor, en zette al zijn roodgelakte teentjes schrap. En wou geen stap verzetten, maar dan ook geen stap, geen stap. De koning stapte uit de koets. Hij keek heel boos en zei, geen wonder ook, dat varkentje. Dat is niet eens van mij. Nou, Simon moest bekennen. Hij werd rood tot aan zijn oren. Toen werd hij opgesloten in de allerhoogste toren. Hij kreeg alleen een kroesje melk met dikke, vette vellen. En ook een stukje kauwgom. En daar moest hij het mee stellen. Er ging een dag voorbij. En nog een dag. Daar zat hij nou. Hij kreeg zo'n honger en zo'n dorst. En bovendien berouw. Maar daar opeens, vlak voor het raam, hoorde hij stemmen klinken. De stemmen van twee vogeltjes. Twee babbelzieke vinken. Zeg, kwetterde de ene vink. In het bos daar, bij die berk... heb ik een belletje gehoord. Precies als in de kerk. Wat denk je, zou het spoken in die oude berkenboom? Ach, zeur niet, zei de andere vink. Het was beslist een droom. En toen vlogen de vinken weg. Maar Simon dacht meteen... dat moet het varken zijn geweest. Ik wil er dadelijk heen. Maar ja... Ze hadden immers toch zijn deur op slot gedaan. En uit het raam. Dat was te hoog. Dat zou bepaald niet gaan. Toen voelde hij ineens de kauwgom in zijn rechterwang. Hij pakte het met zijn vingers beet. Het werd ontzettend lang. Toen plakte hij het ene eindje aan het raamkozijn... en zakte met het andere eind het raam uit. Dat ging fijn. De kauwgom rekte uit... Hij gleed heel langzaam naar beneden. Zo kwam hij onder aan de toren. Moe, maar erg tevreden. En toen naar het bos. Hij zag een beuk. Hij zag een grote linde. Maar waar was toch die berkenboom? Die kon hij nergens vinden. Toch eindelijk een fijn geluidje. Bellen, bellen, bel. Daar was de oude berkenboom... En in de top, jawel, daar zat het kleine varkentje. Heel zielig en alleentjes. Daar zat het midden tussen het groen met al zijn rode teentjes. Een uurtje later werd er hevig aan het paleis gebeld. De koning deed de deur zelf open. En hij stond versteld. Het was Simon met het varkentje. Hij smeekte om erbarmen. Koning huilde van geluk en sloot hem in zijn armen. Nu gaat de koning iedere dag weer rijden... spik en span met zeven varkens voor de koets... door heel Belutschistan. stam En hoe is het met het varkentje dat al door stil bleef staan? Dat hele vreemde varkentje. Hoe is daarmee gegaan? Daar komt het. Kijk, daar komt het. Met een hele lange snuit... Nu staat het vlak voor jouw gezicht en blaast het verhaaltje uit. Hans Veerman in Heksen en zo met een verhaaltje getiteld Simon en de Varkentjes van Annie M. G. Schmid. De acteur Hans Veerman werd eerder dit jaar 78. Ja. Ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel mooi uurtje vluchten... in het verleden was met radioamusement van 45 jaar geleden. Uit 1966, om precies te zijn. Een hit uit dat jaar is Bas Stop van The Hollies. Geen directe jeugdherinneringen, maar wel een hit uit die tijd, 1966. We gingen in deze vlucht in het verleden voor Vertier en Joliet. gewoon even 45 jaar terug in de tijd. En nu is het tijd voor een kort journaal. We zijn er zo meteen weer na de klok van drie uur. Tot zo.